Robert Baltus met het NOS Journaal. Op Giro 555 is tot nog toe ruim 16 miljoen euro opgehaald. Eergisteren was de stand ruim 9 miljoen. Het rekeningnummer van de samenwerkende hulporganisaties... werd vijf dagen geleden ingesteld... nadat Turkije en Syrië waren getroffen door aardbevingen. Van veel kanten komen hulpgoederen binnen, ook uit Armenië. De grens tussen Armenië en Turkije was 30 jaar lang dicht... maar nu zijn vijf Armeense vrachtwagens met goederen de Turkse grens overgestoken. De afgelopen tijd waren er al eerder signalen dat de relatie tussen beide landen verbeterde. Hans Modrow, de laatste communistische premier van de DDR, is overleden. Vier dagen na de val van de Berlijnse muur op 9 november 1989... was hij door zijn partij, de Socialistische Eenheidspartij Duitsland, tot premier benoemd in de hoop op een nieuwe toekomst... voor communistisch Oost-Duitsland. Het kwam er niet van. De communisten verloren de verkiezingen in 1990. Modero zette zich in voor het privatiseren van bedrijven... en een regeling waardoor families hun onteigende huizen terug konden krijgen. Na de eenwording van Duitsland werd hij nog lid van de Bondsdag en het Europees Parlement. Modro werd 95 jaar. Iran heeft de Frans-Iraanse academicus Farida Adalka vrijgelaten. Ze werd in 2020 veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar... formeel omdat ze de Iraanse staatsveiligheid in gevaar had gebracht. Onduidelijk blijft wat ze er precies had gedaan. Het is niet duidelijk wanneer ze mag terugreizen naar Frankrijk. Het Friese CDA denkt erover de inzet van hovercraft... voor de verbinding tussen Holwerd en Ameland in te zetten... nu de vaargul in de Waddenzee sneller dichtslipt. De laatste weken vaart de veerboot minder vaak... omdat de gul niet diep genoeg is. De rederij in Holwerd is bang dat de komende tijd... meer afvaarten van en naar Waddeneilanden moeten worden geschrapt. Het weer, veel bewolking hier en daar zon. Het wordt 9 tot 10 graden. Morgen is het eerst grijs, laat wat opklaringen... En dezelfde temperaturen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de AWW. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar staat Fiede voorknopend, kooi meer, 3 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nu weer een hoop mooie, oud-Hollandstalige muziek. En ook af en toe een beetje over de grens. Vlaams, België. Namelijk het volgende duo is uh, Nicole en Hugo. Het was ooit een uh, Vlaams zangduo bestaande uit Nicole Joos geboren als Nicole van Palm. En uh, Hugo Segal, geboren als Hugo J.M. Verbaken. Ze vormden ook in het privéleven een koppel. En ze leerden elkaar kennen in de jaren 70, 1970 om precies te zijn. Ze werden verliefd op elkaar en vormden een zingend duo. En in 1971 werden ze met het liedje Goedemorgen. De winnaar van de Kanzoni Zami. En mochten ze zodoende voor België naar het Eurofestie Songfestival van dat jaar? Alleen vlak voor het vertrekken naar Dublin kreeg Nicole echt een geelzucht En het duo kon niet afreizen. Ze We werden in allerlei vervangen door Jacques Gémon en Lily Castel. Deze eindigde op een gedeeltelijke 14e plaats uit 18 deelnemers. En op 1 december 1971 traden Nicole en Hugo de Webel in het huwelijk. En u hoort ze nu met die hit waar ze niet mee konden doen aan het Eurofestie Songfestival. Maar we hoorden hier toch op de radio. Nicole en Hugo, Hove, goedemorgen, morgen. Goeiemorgen, morgen, goeiedag. Goeiemorgen, goeiemorgen. Blij dat ik je weer vanmorgen zag. Goeiemorgen, goeiemorgen, goe Nostalgie en melancholie Zonder naam, met zeven dagen lang... En daarvoor Eddie Becker, met felicidad, de rollo van de stad... van Zandvoort, lokale omroep vanuit de Badplaatsen Zandvoort... Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En zo ook de volgende artiest, Jantje Hendricks... Was een Nederlandse zanger en accordeonist... En hij vormde samen met Johnny Hoes het duo De Twee Jantjes... En u hoort u nu de twee jantjes met de zwervers. Ik zwerf op. I that I'm X Die zei ik hou van jou Een huisje en een stukje groen Een plaatsje bij de school. Ik moet maar altijd verder gaan En zien.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 Het moment dat ik heb gekend toen je kussen wou Maar ik denk altijd Ik kwam in de bus, in de bus van Bussum naar Naarden Voordat ik het wist Nooit zal ik die het vergeten Dat ik naast jou heb gezeten Jij ik mij aan, ik keek jou aan En schok en toe In de bus van Bussum naar Naarden Kreeg ik de eerste dus een... zoek. Vaak had ik je al zien In naar Maar ik durf niet te zoeken. van aarde. Dat het zo gezwind zou gaan. Ik mis je zo. In de bus van Bussum naar Naden, voordat ik het wist. Maar ik wist het. Nooit zal ik die rit vergeten, dat ik naast jou heb gezeten. Ah, ik kijk mij aan, ik kijk jou aan, een schok en toe. In de bus van Bussum naar Naden, kreeg ik het eerste dus een... In de bus van Bussum naar Naden, Het waren Helma en Selma met In de Bus van Bussum naar de Veelgedraaide plaat ook in dit programma. Zo één keer in de maand komt hij eens voorbij. En daarvoor hoorde u de Vorajo's met Dans Nog Eenmaal Met Mij... TfM Zandvoort, ik klink vandaag een beetje uh, beroerd. Nou ja, verkouden. Ik ben de hele week ben ik ziek geweest. En uh, sinds uh, gisteren gaat het dan weer een stukje beter. Alleen ik klink nog een beetje verkouden. Maar het ergste hebben we gehad. De koorts en uh, de hoofdpijn en de uh, Gewoon niet kunnen ademen en gewoon overal spierpijn. Dat hebben we allemaal gehad. Nee, geen corona gelukkig. Maar uh, ja, ook zonder corona kan je heel erg ziek worden. TfM Zandvoort, iedere zondag tussen 9 en 10... wordt u dit programma Zandvoort uit Zandvoort met mij... Mario Zandvoort... En als u denkt, gewoon een leuk programma. Ik heb een stukje gemist of ik wil het vaker beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. En de muziek die wordt elke week bes beschikbaar gesteld door Kort Draaier. Daar bedanken we hem hartelijk voor. En de volgende artiesten komen uit Amersfoort. De Dat was een Amersfoorts duo bestaande uit de broers Luc en Gonad van Kooijen. Het was vooral bekend van de hits Dixieland en Willem Voort-Wakker. Nou, ze zijn allebei erg leuk, maar ik heb voor u gekozen voor Dixieland. En die was uitgebracht in augustus... 1956. De Butterflies met Dixieland. Zaterdag, middag zijn we allemaal blij. Want er is weer een week van blokken op een pee. Nu op de komen mijn vrienden bij me. En dan gaan we flink repeteren. We hebben namelijk een jongensorkest. En we doen allemaal geweldig ons best. Het is een orkest van een man als zes. We spelen enkel Dixieland Jazz. Yes. Want wij zijn stapel. Die je tochter bent, liefde tijd van de lier.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 Je bent no! De klanken van de leer. En met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurig kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar...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 Pap. En al die keel met zijn linker En een tanden waar zijn niet toch naartoe. En al die piltjes in plastic en in blikjes: Er is geen klasse, we zijn het leven boek. Hey, niet met deze jongen Andere gewoonten Hou ik er op nacht Ik vul mijn dagen Met kaktjes water geven Ik vul mijn nachten Met de ta-ta-ta <middels> Hou ik er om na. Ik voel me dagen. Het gehakt. Ik voel mijn nachten. Ik voel mijn nachten. Ik voel mijn nachten. Met de tata. <middels> de muziek van Remo van de Woud, Ja, iets uh, jongere muziek als dat we normaal gesproken draaien. U hoort ze natuurlijk hier iedere zondagochtend tussen 9 en 10 de hits van de jaren 30... 40, 50, 60 in de jaren 70. En dat alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En deze was wat jonger. We hoorden Raymond van het Groene Woud met tja tja -cha, Cha. En daarvoor Bobby Klein met de Buffalo Bill ballade. Volgens mij moet het zijn Bobby Klein. Maar eh, volgens mij is er een dief gemaakt in de playlist. En de volgende artiest is uh, John van Leeuwarden. Waarschijnlijk kent u beter als uh, Johnny Lyon. Geboren in Den Haag op 4 juli 1941. En overleden in Breda op 31 januari 2009 was een Nederlandse zanger en acteur. En Lion was een zanger van de Jumping Jewels... en werd later uh, als solo zanger bekend met die grote hit Sofietje. En die hoort u nu hier op de lokale omroep 4FM Zandvoort. Sorry Lion met Sofietje. Zij dronk ranja met een rietje, mijn Sofietje... op een Amsterdamse terras. Zij was Hollands als het gras...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 Dit is een liedje met een lach, dat ik hoor sinds ik haar zag, sinds ik haar zag.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 De modinet, dus de modinetes Wij zijn de meisjes van het confectieatelier Wij doen steeds aan de mode mee. Wij knippen en garneren, wij volgen elke lijn Raderen en plisseren. naar het model moet zijn Een jurk voor alle dagen, of nu en dan te dragen wij de elke vrouw Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier De modinet, de modinetjes Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier Wij doen steeds aan de moderne, Het spreekwoord zegt de kleren Die maken pas een man En kleren fabriceren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 Want op aarde heeft handigheid zijn waar. het uh, Lolen Trio met Trouw Niet Voor Je 40 Bent. En daarvoor hoor u Zwarte Riek met uh, de Boninettes. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Een uurtje is kort. Maar we hebben gelukkig weer een hoop een leuke, oud-holstalige muziek voor u kunnen draaien. En die muziek die werd uh, beschikbaar gesteld door Kort Draaien. En daar bedanken we natuurlijk hartelijk voor. Uiteraard deze week gaan we weer samen kijken voor een paar leuke plaatjes voor volgende week. En als u dit programma gemist heeft, of een stukje gemist heeft, of u wilt het nogmaals beluisteren, aanstaande zaterdag of volgende week, het komend weekend is vandaag natuurlijk nog zondag, de laatste dag van het weekend. Maar volgende week op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Voor nu laat ik u achter met Wilma Landskroon. Geboren in Enschede op 28 april 1957. Een Nederlandse zangeres die op jeugdige leeftijd onder haar artiestenaam Wilma een bliksemcarrière in het levenslied doormaakte. Haar zuivere stemgeluid was haar handelswerk dat Wilma op jeugd geleverd al fulltime artiesten was... en nadien die een weinig fortuinlijke levensloop had... werd ze door velen beschouwd als een slachtoffer... van onverantwoordelijke exploitatie. En Wilma is het uh, zusje van Henny Thijs... Nederlandse zanger, tekstschrijver en producer. En Wilma werd ontdekt door Gert Timmerman. En dan scoorde ze in 1968 haar eerste hit mee met Heintje... Bouw uit Schloss für mich. Het antwoordlied op Ich bau die ein Schloss van Heintje natuurlijk. En ze haalde nu ook een hoop successen. En uh, u hoort er nu samen met vader Abraham. Wilma en vader Abraham. Met Zou het erg zijn, lieve opa? Zou het erg zijn, lieve opa. Good Dat was vader Abram en Wilma met Zou het erg zijn, lieve opa. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Op zaterdag volgende week de herhaling tussen 1 en 2. Ik wens u zo met veel plezier met de ZFM's Jazz. En ik laat u achter met de Melody Sister met Dankje voor die bloemen. Zeg tot ziens. Dank je wel, dank je wel, dank je voor die bloemen. Ik vind ze reuze mooi. Ik mee, ja dat doet hij beslist, hij stuurt